even kijken hoor, ja, mijn vader die, die zit zeg maar die, die, die koopt rechtmatig partijen op voor, voor, voor ja, de handel waar hij in zit mm -hmm. uh, nou, en daar kwam je een keer, liep je tegen een partijtje koffers aan nou goed, dat was, uh, heb ik via een marktplaats aan de man gebracht en uh, nou, dat was wel leuk nou, toen later kwam je bij een andere groothandel kwam je gewoon een restantpartij koffers tegen en nou, die hebben we toen, uh, toen opgekocht en uh, ja, ook weer aan de man gebracht via een marktplaats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 ja, steeds beter en mooier aan het maken. Nou, ja, dat klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons uh, programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja Dat <laughs> nou, begint het ja, nu te veel op te lijken. Dat, dat is voor de volgende keer dan. Uh. <laughs> <laughs> maar dat is leuk om te weten.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 Alle naties van de aard, alle heiligen naam biedt hem. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lang, gezeten op de troon. Ergen dagen in, de het gaan snel, voor de allerhoogste licht. Wanneer de zon nog komt, tot dan zij op.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 Ja, uh, ja. Dus ja, als, als kind uh, gaat dat natuurlijk op een speelse manier. Dus dan deze je spelletjes uh, met, met dingen uit de Bijbel en, en, mm. en, en, en woorden en, en raden. Dat vond je wel leuk als kind ook al? Ja, nou ja, weet je, het, het, als kind gaat dat dan op een hele speelse manier. Dus je, uh, ja... Het,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 Meer dan ooit Meer dan rijkdom Meer dan macht En meer dan schoonheid van sterren in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 Geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij.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 Pluk er nu al de vruchten van. Ja, hoe jonger en, je Christen wordt, ja. hoe fijner dat misschien ook. Hoe fijner het we leven werken. hier is, ja. zo gezegd, want het is zoveel ontspannender. Je hebt eigenlijk, ja, ik ervaar eigenlijk geen zorgen meer in mijn, in mijn dagelijks leven, omdat, uh, ja. Dan Heb je wel een groot vertrouwen?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 Op de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag willen we u een radiotoespraak van Cordet en Boom laten horen. Cordet en Boom leefde van 1892 tot 1983. Cordet en Boom is een bekende verzetstrijder die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar ouders joodse onderduikers hebben opgevangen. Hun huis en horlogewinkel in Haarlem staan er nog steeds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 Don't take in our praise Let it be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 Het is Rachid Finch met het NOS Journaal. Ondanks het slechte weer van vandaag... kijken de organisatoren van Pinkpop tevreden terug op het verloop van het festival. Pinkpop trok 72.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Het driedaagse festival werd vanavond afgesloten door de Britse Dance Act, The Prodigy. Andere grote namen dit jaar waren onder andere Motorhead, Green Day, Rammstein, Carol Emerald en John Mayer. Ook de politie is tevreden over het verloop... Er waren wat kleine incidenten, maar die mogen gezien de mensenmassa in Landgraaf geen naam hebben, zegt de politie. Bij een brand in een ziekenhuis in Weert is een patiënt zwaar gewond geraakt. Er woedde brand in een verpleegkamer in het Sint-Jans-gasthuis. Het vuur is inmiddels bedwongen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. En ook is nog onbekend of er op het moment van de brand nog meer mensen in de verpleegkamer waren of en of er mensen zijn geëvacueerd. In Cameroen in West-Afrika zijn bij een busongeluk zeker 30 doden gevallen. De chauffeur verloor de macht over het stuur, waarna de bus een paar keer over de kop sloeg en in tweeën brak. Het ongeluk gebeurde bij de plaats Bafia, ten noorden van de Cameroense hoofdstad Yaoundé. Het aantal doden kan nog oplopen. De politie houdt er rekening mee dat sommige zwaargewonden op weg naar het ziekenhuis zijn gestorven. Hoeveel mensen er in de bus zaten is onbekend. Tennisser Andy Murray heeft zijn status op Roland Garros niet waar kunnen maken. Hij was als vierde geplaatst, maar verloor in de vierde ronde in drie sets van de Tsjech Thomas Berdig. In de kwartfinale speelde als vijftiende geplaatste Tsjech tegen Mikhail Jusny, de Russische nummer 11 van de plaatsingslijst. Dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, maar het blijft overwegend bewolkt en het is ongeveer 9 graden. Overdag in het zuiden en oosten enkele buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het en. Zandvoort Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. het. CFM in 2020.